Renate Kok met het NOS Journaal. Voor het eerst in tien dagen heeft de politie in Hongkong... weer traangas ingezet bij protesten. Dit weekend zijn er weer tienduizenden betogers op straat... om te demonstreren tegen de Chinese invloed... op de voormalige Britse kolonie. Ook wordt er geprotesteerd tegen nieuwe surveillance-technieken. Verschillende parochies in Limburg zijn voor duizenden euro's opgelicht. De oplichters deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst. Ze belden de parochies op met de boodschap dat een achterstallige betaling zo snel mogelijk moest worden voldaan. Zeker twee parochies trapten erin en maakten duizenden euro's over. Om welk het gaat is niet bekend. Het Bistom Roermond sluit niet uit dat meer parochies zijn opgelicht. In het hele land zijn vanwege de warmte maatregelen genomen. Zo zijn er voor de bijna 130.000 bezoekers... van een dancefestival in Haarlemmermeer... extra watertappunten en luifels neergezet. In Groningen is de halve marathon die morgen op het programma stond... geschrapt en teruggebracht naar een wedstrijd van 10 kilometer. Rijkswaterstaat heeft vanochtend al het hitteprotocol in werking gesteld. Op snelwegen worden auto's met pech zo snel mogelijk... naar een veilige plek gesleept waar voorzieningen zijn... zoals een tankstation. En ook het hitteplan van het RIVA is weer van kracht. Wetenschappers hebben de hoop dat de noordelijke witte neushoorn voor uitsterven kan worden behoed. Het is dierenartsen gelukt om eitjes af te nemen van de laatste twee vrouwelijke exemplaren. De eitjes kunnen nu worden bevrucht met ingevroren sperma. De laatste stier ging vorig jaar dood. Als het de onderzoekers lukt om een embryo te creëren, zal een zuidelijke witte neushoorn het kalfje dragen. Van die zuidelijke soort zijn er nog wel ruim 20.000 exemplaren. Het weer volop zon, zomerswarm is het. Het is een graad of 28. In het zuidoosten kan het plaatselijk 30 graden worden. En morgen komt daar mogelijk nog wat bij. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersamdienst. Verkeersamdienst. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan lange files rond Amsterdam. Want er wordt gewerkt onder meer aan de A8 bij Zaandam en aan de A10 West. Daar staat het helemaal vast. En daardoor ook lange files op de A7 en op de A9. En wat verder opvalt is een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Holendrecht. Is de rechterrijstrook dicht en daar heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 Waaronder de volgende artiest, Peter Blanker, geboren in Rotterdam-Delfshaven op 11 juni 1939. Nederlandse dichter en artiest. En na een carrière als zeeman, druivenplukker en journalist, is Blanker sinds 1961 actief als zanger en gitarist in Rotterdam en omstreken. Zijn inspiratie zoekt hij bij de Franse chagneur Georges Brassens en zijn vakgenoot Gilles de Korte. In de jaren 60 was Blanker actief in het cabaret en aanverwante kleinkunst. En van eind 1975 tot 1978 heeft Peter Blanke aan de, de Avro euh, ook in de Avro Kinderserie de Holle Bolle Boom meegespeeld en gezongen. Hij werkte daar samen met onder andere Tien Keulemans, Hans Otjes en Maria Lindes. En de muziek was toen van Tony Eyck. En in 1972 werd hij een beetje bekend. Met het later meergedraaide nummer Laat Mijn Zonnebril Zitten. En in 1981 uh, scoorde hij een onverwachte top 10 hit. Met het is moeilijk bescheiden te blijven. Dus ja, uh, 1981 uh, uh, maakte hij deze hit. Uh, ja, ik vond het toch wel een beetje een, uh, een plaatje wat toch wel past in dit programma. Alhoewel we normaal muziek draaien tussen uh, de jaren 30 en de jaren 70. Denk ik, deze mag gewoon niet ontbreken. U hoort hem nu, Peter Blanker. het is moeilijk bescheiden te blijven. Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Voelichem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In sukkekoeien letters. En weer had ik die avond zo laaiend enthousiaste menigte. In het dorpshuis.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 Zo stoer, zo charmant en zo aardig Dat zie je in één ogenblik Ik denk als ik kijk in de spiegel Daar staat een geweldige vent Het is moeilijk bescheiden te blijven Sing. En daarom vraag ik nog iets, zet je oh, vrouw, oh. je vrouw Wat zou je doen als ik je toven kon? Als ik hier, neer, ben meneer, dan zal ik op mijn oma Als ik jou zie gaan met je jasje aan, De wet zal gaan, bleef ik staan, geef je aan, dan raad ik even dat ik moest in. Dan zal ik vragen wat ik wil. Dan zal ik zachtjes zeggen ja. U hoort de muziek van de Silveras, tezamen met de spelbrekers, met zeg juffrouw, he juffrouw, en daarvoor Max van Praag met als de klok van Arne Muiden. En de volgende artiest is Theo Diepenbrok. Zijn echte naam is uh, Theo Piepenbrok, dat was dat. Hij is geboren in Mook op 22 december 1932 en overleden in Graven op 25 mei 2018. Was een zanger van het Nederlands lied. Hij begon zijn carrière in de jaren 50. En hij stond geruime tijd onder contract bij platenmaatschappij Telstar van natuurlijk niemand minder dan uh, Johnny Hoes. Diepenbrok was de zanger, accordeonist en bandleider van Theo Diepenbrok en de pipo's en daarna van uh, Theo en zijn troubadours. En zijn bekendste lied uit die periode was Met Gesloten Ogen. Dat was in 1968 en in 1972 vormde hij samen met Marian Kampen en het, het duo Theo en Marian. En in hetzelfde jaar behaalden ze hun eerste hit met Hey Schat, weet je dat? En hun tweede single was Hela, Kom met me mee, ja. En in 1978 stond de zanger tien weken in de Nederlandse top 40... waarvan twee weken op plaats nummer 5 en in totaal vijf weken in de top 10... met het nummer Oh Darling, We Are Together, I Kiss You to Platter. Welbekende nummer, Theo Diepenbroek overleed vorig jaar op 85-jarige leeftijd. Hij stierf in een bejaardentehuis, Katharine Hof in Graven in het bijzijn van zijn vrouw Toos, met wie hij 52 jaar getrouwd was... En wordt hoort hem nu veel diep ombroken. want ik maak het gelukkigste meisje van jou. Ik maak het gelukkigste meisje van jou. Elke dag, elke nacht. als je maar wilt, ja dat geef ik aan jou. Elke dag, elke nacht. Dat wil wat graag voor je doen? Desnoods nog arm en pensioen, geloof me. Ik maak het geluk, is de meisje van jou elke dag en elke nacht. Jij bent zo stil en alleen. Jij moet een vriend om je heen. No stop. I'm in bed.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 Een Nederlandse versie van de Amerikaanse The Thing van Charles Green. Met diverse stunts werd het mysterie van Het Ding nu precies, wat er precies kon zijn, levend gehouden. De Nederlandse tekst was van Dico van der Meer en Jan de Klerk. We hebben het over orkest zonder naam. Nu wordt ze nu met Het Ding. Ik liep zo. op een stil, de van zand voor aan de zee. En zag naar wat zo'n grote kist die in de branding leeft. Ik viste een mop en krik er eens in, een weet je wat ik zag? Ik zag een graf die in dat kistje lag. Oh, ik zag een graf die in dat kistje lag. Ik bond hem achter op mijn fiets met zeven meter dan en peddelde ermee naar huis en gaf hem aan vrouw Die kreeg het op de zenuwen en liep eruit en vlug Ze smeren hem nou met diep. en komt nooit meer terug.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 Was ik 40 jaren lang in weer en wit of jou? Maar waar ik met mijn post kwam geen het hebben we einde De einderaad nam ik een besluit en ging naar Rome Jan. Die schrok ze ook van die en brulde niks ervan. Oh, die schrok ze ook van die en brulde niks ervan. En dit is dan het einde van mijn eindeloos verhaal. Maar is nou voor en mij, dat op de moraal Wanneer je ooit een kist ontdekt die in de niet leidt Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer kwijt je raakt er nooit meer Blijf altijd avanson, je raakt er nooit meer kwijt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 en el zingt een liedje van zonnige vreugd. het leven is daar niet zo kwaad. In het cafeetje van Frietje, daar hoor je een liedje, je danst naar een wals en je bent content. Je zorgt een verkeetje, bij Frietje een beetje, en je voelt je daar weer in je eten. Er wordt vaak verklonken en heel veel gedronken, Bij Frietje is altijd papier. Glaskop te heven, kan het leven je geven, een avond van al plezier. Een beetje van Grietje, daar hoor je een liedje, je danst daar een bal zijn, je bent content. Je zorgen vergeet je bij Grietje een beetje, en voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak geklonken en heel veel getronken, bij Grietje is altijd parkier. Met een glas opgeheven, kan het leven je leven, een avond van oude plezier. Oh, my God. Eentje. CFM Zandvoort lokaal omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. De volgende artiest speelde een gastrol op verzoek van de schrijster Annie M.G. Smit. We hebben het over de populaire televisieserie waar hij een gastrol mocht spelen. Ja, zuster, nee, zuster. Met de teksten van natuurlijk Annie M.G. Smit en Harry Banning. De hoofdrollen waren voor Hattie Blok als zuster Klifa. En Lee Jongewaard als Gerrit opa. En vanaf het begin was de serie een succes. En ook alle liedjes vonden gretig aftrek op de LP's. Geen wonder dat sommige Nederlandse, bekende Nederlanders... stonden te dringen voor een gastrol in de serie. Vandaar ook uh, de volgende artiest. We hebben het over uh, Wim Zonneveld. Hij speelde drie rollen in de aflevering Graam de waarin hij te gast was. Bekend is zijn rol als opa Arie Pruiselaar Senior. Dat deed hij samen met Leen Jongewaard als opa van Gerrit. Zingt hij het duet in een rijtuig dat uit zou groeien tot een klassieker... plaat die we regelmatig in dit programma gedraaid hebben andere bekende liedjes uit aflevering waren Op de Step en De Kat van Ome Willem. En nu hoort u nu Wim Zonneveld uit aflevering van Ja, Zuster, Nee, Zuster met De Kat van Ome Willem. De kat van Ome Willem is op reis geweest. Op reis geweest, op reis geweest. De kat van Ome Willem is op reis geweest. Waar ging die dan naar Hé, hey! Hij is voor zeven maanden naar Parijs geweest. Geweest, Parijs Parijs uh, geweest, uh, zodat hij nou alleen maar Franse kranten leest. Bonjour en vous, les vous. Hij heeft zoiets elegants, hij geeft kopjes op zijn Frans. Hij gaat met de roze krans naar de Franse kathedraal. Allemaal. Allemaal.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 Zingt een liedje op zijn Frans Over de, de maand van, van Orleans. Orleans. Hij lust enkel sudderans En af en toe cognac op het, dak. Op, het dak. op het dak, op het dak, op het dak En hij wil alleen maar op een Franse bak De kat van oma Willem is op reis geweest Op reis geweest, op reis geweest, op reis geweest. De kat van wil Willem is op reis Die artiest doet altijd de openingstune van dit programma, de herkende, bekende herkenningsmelodie van dit programma, Zandvoort uit Zandvoort. Ik heb het over Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids, geboren in Rotterdam op 19 december 1883 en overleden in Amsterdam op 1 juli 1939. Hij is een Nederlandse cabaretier en revueartiest En hij staat bekend natuurlijk als een van de grootste namen van de Nederlandse kleinkunst. U wordt hem nu met een nummer uit 1930. Louis Davids met Kleine Man. Ik ben de sigaar. Ik moet gaan stemmen. En ik voel er niks voor. En nu hebben ze me verteld, als je niet gaat krijg je drie gulden boete. En ze binnen met honderd man in die kamer. Dat is drie centen per persoon. Dat gun ik ze niet.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 De kleine burgerman Die doodgewone man Met een confectiepakje aan Zo'n man met zo'n afgesleten Dallasdekker aan Zo'n hongerleier Zenuwelijer van een kleine man Jij bent mijn zonneschijn Ik wil steeds bij je zijn Mikaela. Door de nacht lang zag een vogel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 Pas in Jij bent alles voor mij Want je maakt me zo blij Micaela In mijn hart is alleen Maar een plaatje voor één Micaela Iedere dag, ieder uur Is een nieuw avontuur Micaela Jij bent mijn zonneschijn Mikaela In mijn hart is alleen Maar een plaatje voor één Mikaela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 Melancholie. U luistert naar Zandvoort Zandvoort met Mario Zandvoort. Orchidee Orchidee Zo heet mijn kleine simpansee Orchidee Orchidee Ze werft. door bril met me mee maar de heen.